hoeft er minder olie geïmporteerd te worden. Uitgaand van de huidige olieprijzen bespaart Spanje op jaarbasis zo'n 1,4 miljard euro. Tegelijk met de invoering van de lagere maximumsnelheid... maakt de Spaanse regering ook het openbaar vervoer goedkoper. Dan het weer. Vannacht helder, daardoor vrij fris. Plaatselijk wordt het min 5. Komende dag zonnig, gemiddeld 7 graden. Ook dinsdag nog zonnig, maar woensdag is het bewolkt.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 Too tight to mention to Thank you. you. 6.9 9 Zfn.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 Just too good. Don't say you'll stay, 'cause. It's and I lay by the ocean making love to her with visions clear, walk the days with no one near, and I return as chained and bound. FM. side me mean. Yeah, it's yeah. not nice. Cosa mia, e te qua, e mi chiedi perché l'amo niente più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 Bij de parlementsverkiezingen in Estland heeft bijna een kwart van de kiezers gestemd via internet. Ze moesten zich daarvoor registreren op de website van de kiescommissie.